Watermalgemoet voor het nos Journaal. Asielzoekers krijgen bij aankomst een nieuwe brief van het kabinet. Daarin wordt gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen... over de opvang in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff zei vanavond op NPO Radio 1... dat in de brief onder meer wordt gewaarschuwd voor asielprocedures... die tot 18 maanden kunnen duren. Ook staat erin dat de vluchtelingen in gedeelde woonruimtes worden opgevangen... en dat ze een deel van de kosten zelf moeten betalen. De brief wordt in verschillende talen uitgedeeld... en is ook online beschikbaar. Amsterdam wil seksuele intimidatie op straat harder aanpakken. Wettelijk is maar een deel van het gedrag strafbaar. Belediging, stalking en betasten. Op initiatief van de lokale VVD onderzoekt de hoofdstad of de strafbaarstelling via een plaatselijke verordening kan worden uitgebreid. Naar alle vormen van intimidatie. Bijvoorbeeld ook sissen en bespugen. Een op de drie vrouwen in Amsterdam zegt op straat last te hebben van seksuele intimidatie. Het alcoholslot is definitief van de baan. Minister van der Stuur heeft na onderzoek besloten... dat het juridisch niet haalbaar is om het slot opnieuw in te voeren, meldt de Telegraaf. Het alcoholslot was bedoeld voor drankrijders die vaker de fout in zijn gegaan. Ze kregen hun auto alleen aan de gang nadat een apparaatje had geconstateerd dat ze nuchter waren.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 De Tweede Kamer wil nog niets kwijt over de toekomst van Paleis Soestijk. Kamerleden zijn in een besloten vergadering bijgepraat over de vier plannen met de voormalige woning van Prinses Juliana en Prins Bernard. Een botanische tuin, een ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven. Een informatiecentrum over het Koninkrijk en een presentatieruimte. Het weer in het westen regen of wat natte sneeuw later vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien en lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Morgen periode met zon en 3 tot 7 graden. Dit was het RBC-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Zo, dat was het begin van deze um, uitzending die in het teken staat van de vierde compilatie. De vierde voorronde moet ik eigenlijk zeggen: de compilatie van de vierde voorronde van de Rob We begonnen trouwens met Aspen Games met uh, het nummer Lightning. Uh, het is ook uh, meteen de compilatie van uh, de laatste uh, voorronde. Want uh, ja, we gaan ons opmaken voor de finale. En voor die finale hebben wij ook uh, een speciale uitzending... rondom uh, die, uh, die uitzending van, uh, van de Rob Hackdow wordt. Tenminste voor die finale dan. Want dan gaan we een compilatie uitzenden uh, van alle geplaatste bands. Dus dat zijn er dus vier die door de jury zijn aangewezen. Eén is er ook door de jury aangewezen, maar dat is de beste runner-up. En natuurlijk hebben we ook nog uh, de groep die door het publiek is aangewezen. Ik zeg ook met opzet de groep. Maar dat zal ik uh, straks uh, nog wel even gaan uitleggen in uh, deze uitzending. Het is tijd, uh, vrienden, voor uh, de compilatie van de vierde voorronde van de Rob Ackner Het is uh, uh, het woord aan Pepe Fischer. het is zover de vierde en laatste voorronde van de Rob Akta Awards. Jaargang 2015-2016. En ik zie dat veel van uw vriendjes en vriendinnetjes de weg naar het patronaal nog niet hebben weten te vinden. Maar dat gaat volgens mij door de avond heen wel goedkomen. Mijn verzoek aan u daarom ook. Beste muziekliefhebbers, kom allemaal wat naar voren. Want de eerste wens staat te popelen. En natuurlijk verdienen zij...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 Ik heb je opzij voor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 Vrij volwassen eigenlijk, gewoon gecontroleerde, impulsieve sound.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 I'm a rocker. It's time to make your choice, people. It's time to make your choice. Folks never made choices. Time to make your choice. Time to make your choice. Time to make your choice. Time to make your choice. That's I will. That weird look in your eyes, who I trust you, why would I? You're all the opposite of what I want to be. You're back of all my want, this place is what I want. But still, I want to take a look at your world, to jealous myself and just my me. Told my bottom of are back, I've got this truly great excitement feelings. before it's right. I guess my will In things are night I won't forget Ooh. To get your choice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 We gaan hier bij deze laatste voorronde van de jaargang 2015-2016, dames en heren, jongens en meisjes. En mijn um, introductiepraatje gaat uh, in het bijzonder over de singer-songwriter Joshua Aaron. Het verhaal gaat als volgt. Hij begon al heel erg jong met muziek maken. Werd als het ware dus met de paplepel ingepoeierd. Uh, inge nee, dat ging vanzelf, hè? Ja ja ja, nou, het was geen plicht, het ging vanzelf. Het was uh, meteen al een passie. Uh, vanaf zijn zestiende schrijft hij al zijn eigen muziek. Verschillende invloeden, vooral van jongs af aan boogie en blues. Maar in de biografie zag ik uh, een naam staan uh, die me meteen opviel. Namelijk Frédéric Chopin is een van zijn grote invloeden. En uh, ja, wil ik het alleen maar één keer gezegd hebben door die microfoon hier tijdens die op acta Want die naam komt hier eigenlijk nooit voorbij, maar inderdaad een zeer bijzonder muzikant natuurlijk. Muziek die zeer uh, de moeite waard is om te beluisteren. Um, deze man studeert aan het Kodare popconservatorium te Rotterdam. Hij speelt toetsen in diverse bands met ook verschillende stijlen. Maar de klassieke pianist zal altijd in hem blijven. En dat is ook te horen tijdens de eigen composities die hij vanavond van jullie tegen ho te horen gaat brengen. Hij heeft twee grote passies. En dat is muziek, die had je natuurlijk al. En ook reizen. Is dat een probleem? Ik denk het niet. De biografie eindigt als volgt. Muziek is tenslotte een ontdekkingsreis. Muziek als wereld waar nog zoveel te horen en te zien is. De uitnodiging is aan jullie. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Geef in ieder geval al een vertrekapplaus voor Joshua Aaron! We beginnen klein. the great De tweede uh, die u vanavond heeft opgetreden was een singer-songwriter. Zo mag ik het toch wel omschrijven: hè? Joshua Aaron is uh, de man uh, die uh, net uh, heeft uh, opgetreden. Ja, dat is natuurlijk weer uh, even gas uh, terugnemen ten opzichte van de eerste band. Die heb ik niet gezien, ja. want ik stond achter klaar. Maar ik heb vernomen dat wij een stukje zachter speelden. Ja. Ja. Uh, je muziek, want uh, het, er zitten ook uh, gewoon elementen in dat je ook echt gedwongen wordt om te luisteren naar wat je te vertellen hebt. Klopt, ja. ja. Wat heb je te vertellen? Uh, heel veel, ja. <laughs> ja. Waar nou, zijn ze dan op gebaseerd, de liedjes? Uh, ja, verschillende dingen. Een, uh, een, een stukje verleden en een stukje heden. Een stukje verleden, uh, onder andere het gevoel uh, mijn moeder is overleden, zes jaar geleden. Mm -hmm. En daar schrijf ik over. Daar kan ik mijn verhalen in kwijt. Dus dat zit daarin. En uh, daarnaast uh, het heden. Wat het, het heden is. Ja, ja, ja. Het, het, het heden en het verleden. Dat speelt uh, gewoon een, een behoorlijke rol in je leven dan. Sorry, ik heb je gemist. Ja, ja goed. Dat, dat is het dat jury. Maar ik bedoel, het, uh, je, je probeert eigenlijk een brug te slaan tussen het verleden en het heden. Ja, die, die brug is geslagen door uh, muziek te maken, denk ik. En dat deed ik altijd wel. Maar dat is... Ja, het is dat stukje gevoel wat ik kwijt kan in mijn eigen project. Door te schrijven in, in woorden. Omdat, ja, je hebt... Je moet je woorden kiezen voor het gemis. Ja, je mist je moeder. Hoe oud je ook bent. Ik ben nu 23. Ik kan best voor mezelf zorgen. Maar ik mis wel mijn moeder. Uh, het gaat ook gelijk meteen... Het is bijna eigenlijk universeel. Omdat er altijd wel iemand is die op een vrij jonge leeftijd zijn moeder verloren heeft. En dan komt zo'n liedje natuurlijk binnen. Ja, ja, en ik merk nu ook in mijn omgeving dat er meer mensen zijn die dat ook hebben. En dan... Ja, dat is best wel een aparte ervaring. want dan merk je ineens dat je het deelt met anderen. Dus deel je ineens je muziek met anderen. En dat maakt soms... Ik keek bijvoorbeeld in tijdens het keek ik een hele goede vriendin aan. En haar moeder is twee jaar geleden overleden. Ja, ja, ja. En ik merkte ineens dat ik een soort van even moest opletten. Ja, ja, ja, ja. Over, dat ik aan het zingen was en niet uh, aan het voelen was. Dus, uh, dat is... ja, hoewel dat elkaar wel kan versterken natuurlijk. Kan. Ja. Het kan elkaar wel en niet versterken. Ja, okay. uh, maar is dat ook uh, precies ook een beetje je doel? Dat je probeert uh, de gevoelige snaar uh, te raken bij, uh, bij mensen. Door uh, over herkenbare dingen uh, te zingen en te schrijven. Niet de doelstelling om iemand te raken. Maar om een verhaal te vertellen. Ja. En ik weet dat als je het verhaal echt kan brengen dat het zal raken. Dat is het ding. En als het mij raakt, dan is het sowieso goed. Dus als ik voor mijn gevoel lekker heb gespeeld en mijn verhaal heb gedaan... dan uh, raak ik daarmee eigenlijk al mijn eigen gevoelige snaar. En, en of dat bij anderen het raakt en mensen naar me toe komen... oh, dat ene nummer, wow, dat was echt heftig, dat heb ik wel eens gehad. Dan, dan vind ik dat heel mooi om te horen. En dan ben ik heel blij dat de boodschap is overgekomen. Als wij dit uitzenden, dan is het 18 februari. Uh, nu, uh, dus dan, dan is er natuurlijk ook een uh, moment uh, van jou uh, wat, wat eraan uh, zit te komen, namelijk een EP. Dat klopt. Ja. Castle of Life. Ik zing Castle. <laughs> Daar kan ik niks aan doen. <laughs> maar uh, wanneer, gaat die, uh, wanneer ga, ga je hem ja, ten doop houden? 4 maart komt hij uit. En ik geef een release party in uh, Café Studio, in de bovenzaal. Er zijn een beperkt aantal plekken. Honderd mensen mogen er naar binnen. Dus het wordt een intiem concert. Ja. En uh, vanaf 4 maart is het verkrijgbaar op uh, mijn website ook. www.joshuaaronmusic.com En vijf uh, euro kost die. Vijf liedjes. Ja. Nou, bij deze hebben we dat uh, dan ook vermeld. Meteen ook uh, je website uh, genoemd. Maar je bent natuurlijk ook te vinden, neem ik aan, op Facebook. Ja, Joshua Aaron. Wel met een kommetje erachter. Want Joshua Aaron bestaat al in Israël. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Hier is het laatste nummer Unexpected Message. Unexpected in my pocket Messages of cruelty and brutality About questions you don't know the answer You duplicated about everything impossible Maybe history that haunts you. Or the loneliness that bothers you. It doesn't matter, my friend. What's going wrong? Can you tell me what's on your mind? Speak And you will disconnect the link between us if you ever speak friendship, trying to try want to so that you got your shoes Thank you Dankjewel. was it. 4 maart EP release met deze te gekke mensen <apples> achter me en nog veel meer extra instrumenten. Waar is dat dan, Joshua? Dat had ik net ook al gezegd. Oh maar nu, ja, maar, moet maar je nu je vergeten. Dank dan je wel, dank je wel. Ik moest daar voorbereiden Studio. op de volgende. Sorry. Oké, okay, dus dat Café Studio. Café Studio dus binnenkort de EP release. van vanavond. Een Haarlemse band, dames en heren, jongens en meisjes. De band streeft naar muziek die stoei genoeg is voor de jongens en leuk genoeg voor de meisjes om op te dansen. Geef een applaus voor de Headruns! Say it. Be so hard. <laughs> if only you should say the problem. Dankjewel. Geschaakt en geschaakt worden. Dat was even voorafgaand aan dit uh, gesprek. Uh, vier heren. En ik kijk op links. En dan zie ik het blaadje. De Hedrons staan. En dan heb ik het over Lars, Sam, Rens en Koen. Ja. In één keer goed. Ja, ik ben heel slecht in namen. Maar uh, dat heb ik even proberen in te stampen in vijf ja. minuten tijd. <laughs> dus... Uh, heren, want uh, de muziek, uh, ja, uh, ik, ik ga eerst uh, maar vanaf links uh, voor mijn linkerkant even beginnen. Dat is bij Lars. Ja, uh, yeah. behoorlijke uh, snelheid een beetje hier en daar. Snelheid. Ja, dat is ook een beetje omdat we probeerden uh, gewoon zoveel mogelijk uit de set te halen. En we dachten misschien gaan we over de 20 minuten heen. Dus ik denk, nou, we gaan lekker snel elkaar knallen. En uh, mensen lekker uh, wakker houden. Dus uh, dat is denk ik wel gelukt. Maar het uh, was inderdaad misschien wat, uh, wat ja, dat was lekker snel gewoon. inderdaad. heb er ook van, hoor. ja. En jij? Ja, ik hou er ook wel van. Uh, is dat ook de reden waarom je bij deze band zit of niet? Uh, nou ja, het ontstaan als vriendengroep en langzamerhand zijn we eigenlijk uh, ja, echt muziek gemaakt waar we zelf echt volledig achter staan. En ik denk dat dat wel de reden is dat we bij elkaar zijn gebleven. Dat we zijn geëvalueerd naar een, een proberen onze eigen sound wel echt te creëren. Dat is denk ik de reden waarom ik erbij zit. En zijn jullie daar ook in geslaagd? Daar zijn we zeker in geslaagd, ja. ja ik had, toen we begonnen met deze band had ik nooit verwacht dat uh, deze kant op zou gaan. Want toen maakten we oude, ouderwetse bluesmuziek, maar daar zijn we eigenlijk misschien net, net iets te jong voor om te doen. Moet je niet daarvoor dolgewind zijn? Ja, precies. En dat zijn we niet. Dus daarom, zijn we, heb we, nee, daarom hebben we deze keuze gemaakt. En misschien als we zo meteen 50 zijn, uh, gaan we weer terug naar, uh, naar de roots. Naar, naar de roots. Ja. Een beetje een stijlbreuk. Nee, nee, ik denk het niet. We, zitten wel... Kijk, het is... we zijn vier, alle vier echt hele verschillende persoonlijkheden in een band. Ja. Ik ben meer pop. Uh, de gitarist is meer bluesmuziek. Dus dat hoor je ook wel in zijn solo's terug. En onze drummer is echt funk, uh, weet je, funky. En dan hebben we Lars. En die is echt een beetje alternatief, alternatieve rockmuziek. En ik denk dat we echt een hele goede ja, combi hebben met die vier stijlen. Dus ik ben echt heel trots eigenlijk op wat wij uh, wat er maken. We staan echt volledig achter. Ja. Maakt dat ook in die band uh, ook een beetje ja, spannend? Ja, ja, ik vind dat het ook wel moet, moet kunnen. Dat je ook tegen, tegen elkaar op kan botsen en inderdaad gewoon andere meningen hebben. Het is ook, gebeurt bij ons dat we over dingen, inderdaad twee verschillende kanten hebben. Van uh, ik wil eigenlijk dit hebben ik wil het zo hebben. Ja, dan gaan we eigenlijk gewoon uitspelen en kijken hoe het het beste overkomt. En voor ons uiteindelijk het beste voelt. Zit, zitten de... Ja wat wij zeggen? Ja, ja inderdaad wat hij zegt, er is geen band zonder goede beetje ruzie uh, tussendoor. Ja, we we, kunnen, we kunnen, kunnen in een repetitie uh, kunnen we echt ongelooflijk elkaar haten en kunnen we echt elkaars hoofd er zo wat inslaan. Maar aan het einde van de dag zijn we altijd, altijd gewoon hartstikke blij met dat we uiteindelijk hebben, wat hebben bereikt. Als we wat hebben bereikt. Ja, we, we, aan het einde van de geven we elkaar een lekkere knuffel, dan is alles helemaal goed. Ja, ja, ja. Wel, uh, en, uh, een echte heuken. Ja, precies. Ja, we, onze, dat, dat merk je ook wel aan de, als je onze teksten groepen luistert. Dat wel een van, de, een van de thema's die wel centraal staat is gewoon, is gewoon liefde. Gewoon liefde voor iedereen. En uh, ja, alles, alles wordt geaccepteerd binnen de band. En dat, ja. is, uh, dat is een beetje waar we voor staan, zeg maar. Ja. Dat, dat, dan, dan, dat maakt me. Dat, dat, dat je dan ook echt volgens mij alle stalen erin uh, terug uh, hoort. Klopt dat ook? Ja, we worden daardoor ook met heel veel andere bands vergeleken die totaal aan elkaar weg liggen, zeg ja. maar. Je hoort, uh, ja, het is echt, uh, gaat alle kanten op. Maar, uh, en dat is ook heel moeilijk misschien om daarom een sticker op ons te plakken. Maar uh, ik denk dat, juist, dat het ook juist vet is, want je creëert wel iets echt iets nieuws. En je bent niet echt bezig met wat andere ja. mensen doen. En je hebt natuurlijk wel je achtergrond, maar het blijft wel jouw sound en jouw, wat, wat, wij, wat wij doen. Weet ja. je? Dus dat, ik vind het wel, uh, wel goed eigenlijk. Of zo. Ja, ik denk dat het succes ligt uh, in dat we uh, niet echt evenaren naar een stijl te spelen. En ook niet eigenlijk een band als voorbeeld zien. Maar daar hebben we hebben natuurlijk allemaal onze muzikale voorbeelden. Maar dat is denk ik, ik denk dat vooral creativiteit ons succes is en niet... Andere bands proberen na te spelen. Dat is, ja. We hebben ook auto-koffers gedaan, maar daar zou ik er heel gauw mee gestopt omdat het eigenlijk niet werkte met deze bezetting. Uh, even nog heren, uh, hoe zit het met die aankondigingen hier in de zaal? Wat, uh, wat was dat nou weer uh, voor iets? Zodat het, uh, dat het stoer genoeg is voor de jongens en leuk nee, genoeg nee, nee, voor nee, met de meisjes met die slipjes. <laughs> oh, dat, heb ik niet, dat heb ik uiteindelijk niet teruggehoord. Nee, voor, ja, voor nou, het, stond, het stond op de, het stond, uh, op, uh, de afbeelding. Maar als je binnenkwam, stond het oh. Ja, ik weet niet. Dat is echt uit onze van... <laughs> ik, <laughs> ik weet niet precies wie okay. van ons vier dat heeft opgestuurd. Ja, ik heb het opgestuurd. Maar Rijkt dat was, was volgens mij... We moesten het formulier invullen. En we waren pas heel kort dag gevraagd om mee te spelen. En ja, je wilt toch, je wilt toch, een, soort van, toch een soort van grapje doen Dat mensen je wel onthouden, denk ik. Dus ja. misschien, is, misschien is, was dat... Uh, niet serieus. Stiekem spelen gewoon een beetje op de seksappeal van de gitarist natuurlijk. Uh. Ja. Het treft wel. Want na jullie komen de silence in actie. ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Ja, uh, wie, wie weet, wie weet. <laughs> we gaan, we gaan uh, hierna nog even gelijk een gezellig drankjes doen. <laughs> Goed, heren, uh, nog één ding. Uh, waar zijn jullie op, uh, te vinden op het uh, Wereldwijde Web? Uh, we zijn te vinden op Facebook. op uh, www.facebook.com. Uh, Slash, gaat-ie mis? De uh, Hedrons. En op Instagram zijn we te vinden. Uh, dat zijn eigenlijk onze main sources. We hebben ook ja, en er uh, komen waarschijnlijk nieuwe demo's aan. Daar gaan we hard aan werken binnenkort. Ja. Uh, nee, nee, nee, nee. Dus blijf zeker hangen, like ons. En uh, we hebben ook een heleboel nee, nee, nee. nieuwe optredens die allemaal te vinden zijn via Facebook. Dus uh, kom ons checken. Ja, ja op Facebook staan inderdaad alle, alle data voorkomende gigs en dat zijn er uh, ja, best wel veel. Dus, uh, ja, daar hoor ik wel. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Jouw ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, ja. Dus we zijn wel weer aangekomen bij het laatste, laatste nummer. nummer. waren ze dus uh, de Hatterens en die zorgden dus uh, voor de, de nodige spektakel bij de Robakda-word. We hebben nog tijd over, dus dat gaan we dan ook mooi opvullen met muziek. Hier is Daydream Delusion met Revenge. Dat was hem, Kid Harlequin, ook geweest bij ons... om natuurlijk dit album wat hij gemaakt heeft toe te lichten. Dat was het derde nummer van dat laatste album Wired. Daarvoor hoorde je Daydream Delusion met Revenge. Ook een nummer wat we hebben doorgekregen destijds van de groep zelf. Nog eentje die we nog draaien, dat is Kin met Knee Jerk. Tot aan het nieuws van 9 uur.